En dat betekent dat het natuurlijk weer tijd is voor de lijst van Europa. De Euro breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je me hier voorbij komen op CFN. 21ste jaring alweer, aflevering 10. Vandaag de 11 e van maart alweer 2011. De dag die natuurlijk een beetje overschaduwd wordt door alles wat er gebeurt in Japan en omgeving. Mochten daar echt schokkende dingen nog gebeuren, dan gaan we daar natuurlijk ook even naartoe. Mocht er niet weinig gebeuren, dan hoor je het gewoon in het nieuws van 4 uur hoe of wat... En ben je de komende twee uur aan mij overgeleverd? En dat met behulp van de 40 beste platen van Europa. Bij die 40 deze week 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuw binnenkomers. Dat betekent dat er ook 3 uit de lijst moeten. Econ en Angel doet dat na 16 weken. Ook 16 weken voor Bruno Mars en a Grenade. En de klok van Bob Sinclair en Jean-Paul, tik-tak, die houdt na 14 weken op. Snelste stijger dat zijn de twee van deze week. Jesse J en B.O.B. in de tag. Alicia Dixon featuring Jay Sean en Every Little Part of Me met acht plaatsen. Allebei de snelste stijger En acht plaatsen de snelste daler, dat is Rihanna. Who's that chick? Langs genoteerd, dat is dezelfde plaat als vorige week. Wel zakkend van 37 naar de laatste plek toe. Robbie Williams samen met de Carrie Barlow en hun single Shame. Ondertussen alweer 20 weken lang terug te vinden in de lijst van Europa. Je hoort hem op ZFM. Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Well, there's three versions of this story, mine and yours, and then the truth.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 through the television. Lang al terug te vinden in de lijst van Europa. Robin Williams samen met Carrie Barlow en Shame. Bij de drie platen die eruit gaan vandaag zat er ook eentje van Bruno Mars, maar niet getreurd, want hij komt gewoon meteen weer terug. Er is namelijk bekend geworden welke uh, opvolger voor de plaat Just the Way You Are en uh, Grenade er uitgebroken gaat worden. Bruno die brengt niet Mary You en ook niet Count Me uit. Twee nummers die wel werden getipt als derde single. Het wordt de Lazy Song. Eigenlijk maakt het niet eens meer uit wat de zanger allemaal uitbrengt. Want ook al drie genoemde nummers die zouden wel een top 10 hit kunnen gaan worden. De Lazy Song heeft qua ritme wel wat weg van billionaire. En ook de onbezorgde tekst zorgt voor een vergelijking met dat nummer. De timing voor het nummer is wederom perfect hoor. De lazy song die zorgt voor een heerlijk voorjaarsgevoel. En als ik dan zo naar buiten kijk, dan kan het ook niet anders dan dit. De nieuwe top 10 niet. moet gaan worden voor Bruno Ars. Hij doet het met de lazy Song nieuw binnen op 38. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the song. Just today, I swear I'm not anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan Turn the TV on, throw my hand in my pants Nobody's gonna tell me I can't Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie Click to MTV so they can teach me how to Dougie Cause in my castle Het nieuwe hitwapen van Bruno Mars heet The Lazy Song. Doet het goed, Komt binnen op nummer 38. En laat platen van Katy Perry, Firework en Robbie Williams, Carrie Barlow, A Shame achter zich. We gaan nog naar de volgende nieuwe binnenkomer. En die vinden we dan op nummer 6. En daar... De mannen van deze eigenaardige maar originele bandnaam You and Me at Six zijn sinds 2009 definitief in het thuisland doorgebroken. De Britse rockband die wist in de jaren tussen hun eerste succes en nu niet boven de 30 te scoren, Lijkt hem daar toch maar eens verandering in te brengen, hebben ze gedacht. Dat doen we door een oude hit te pakken, Ridden, Ridden in the Stars, van Chini Tampa en Eric Turner. Wou je er een beetje eigen sausje overheen en doopende het nummer tot een eigen nummer. En we geven het ook van een andere naam, Rescue Me. Dat bevat de succesformule van raps in een komplette en een sterke refrein, gecombineerd met verbluffende muzikale achtergronden. Voor de kompletten hebben ze wel wat hulp ingeschakeld hoor. Dus dat hebben ze namelijk laten inzingen door Shidi Van het duo Shidi Bang. En ook hij doet een verdienstelijke duit in het zakje. Onder het motto: beter goed gejat dan slecht verzonnen. You and me at six, featuring Chidi. Rescue me. En ik krijg die nu in Japan ook flink geroepen zal worden. Ja, en natuurlijk die grote voetgolf. Rescue me, you and me, at Sex featuring Shady.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 ik kwam zij binnen op nummer 35, Adela Set Fire to Drain. Een uh, single van haar nieuwe album, 21. Ze doet het in rustige stapjes vandaag want vorige week dus binnen op 35. Deze week wel één plaatswinst. Ze gaat omhoog namelijk naar 34 en daarvoor de nieuwe hit van uh, You and Me at Six. Met een beetje hulp van uh, Shitty. Rescue Me, die kwam nieuw binnen op nummer 36. Voor de hoogste nieuw binnenkomen gaan we naar een gerenommeerd artiesten. En al meer dan decennia lang actief in de muziekwereld. Het zou een vraag kunnen zijn voor een of andere triviante spel. Nog wat kleine tips te bijgeven. Vooral het begin van haar carrière bracht veel hits naar voren. Enkele hoogtepunten daarvan. If you had my love, love don't cost a thing. en ain't it funny? En natuurlijk over de, de dame Jennifer Lopez. En toch waren haar laatste twee albums Rebirth en Brave, teleurstellend. Na een breuk met haar plaatsenmaatschappij was het enige tijd onduidelijk of we nog wel wat van JLo's nieuwe album Love zou horen. Vandaag is het wachten voorbij. Want de nieuwe single Under The Floor komt nieuw binnen in de Euro Breakdown. En de meeste luisteraars die zullen de simpel wel kennen uit Lambada van Koma, die daarmee eind jaren 80 een hit scoorde uit duizenden, zal je deze herkennen over dat nummer om tot een beetje een clubbanger. Voeg wat raps toe. En de Mr. Worldwide Pitbull. En dan nog een knaller. En dan heb je het on the floor. Heeft alle ingrediënten voor een geslaagde combat van Jennifer in zich. En voor wat minder ouder die de, jaren, de eind jaren 80 niet hebben meegemaakt. En dus zoiets van Lambana. Wat is dat ook alweer? Nee, ik ga hem niet draaien. Wees gerust, we doen het niet. Maar het was ook een van de eerste mama-appelsappen die we ooit gehad hebben in, uh, in Nederland. Als je dus een beetje denkt van hoe klinkt het ook weer, waar is toch dat zebra hondje voor? Dat was de mama-appelsap die erin zat, Jennifer Lopez, samen met Pitbull en On the Floor. Let me introduce you to my party in the club.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 Based on the old school Chevy, 7 Trey, Dunkin' Don't -dunk. All I need is some vodka, some chunky conk And watch the chico get Dunkin' Cone Baby, if you're ready for things to get heavy I get on the floor and I got fool if you let me Lyle, don't believe me, just bet me My name ain't Keith, but I see the way you sweat me L.A., Miami, New York Say no more, get on the floor Euro Breakdown of Fredo. Breakdown of Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Hot and dangerous. If you're one of us, then roll with us. Cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up. And yes, of course we does. We run in this town just like a club. And no, you don't wanna mess with us. Got Jesus on my necklace. Uh. It it's about damn time to live it up i'm so sick of being so serious it's making my brain delirious i'm just talking true. i'm telling you about the shit we do we're selling our clothes sleeping in cars dressing it down hitting on dudes hard got that glitter on my Turn it up, that, that, that, that, that, that, DJ, turn it up, up, out, we are who we are. 13 weken staat ze nu in de lijst van Europa. Ze zakt wel van 28 naar 31. Wat ons dan weer even de tijd geeft om een overzichtje te doen op nummer 40. Robbie Williams, Carrie Barlow, Shame. Alweer 20 weken lang staan zij in de lijst. Ze zakken van 37 naar 40. Net zoveel verlies is er voor Katy Perry met Firework. In 18 weken het van 36 naar 39. De eerste binnenkomer was van Bruno Mars, heet The Lazy Song, hij doet dat op nummer 38. Roger Sanchez featuring the Far East Movements and Together, in 10 weken tijd, zakken van 33 naar 37. You and Me at Sex featuring Shitty, Rush Me, nieuw in op 36. Michael Jackson, Acon, Hold My Hand, weken in de lijst, zakken van 32 naar 35. Van 35 naar 34 in de tweede week Adela, set fire to the rain. Een nieuw win op 33, Jennifer Lopez en Pitbull on the floor. Mocht je dit weekend gaan stappen, onthoud de plaat. Want ik denk dat hij het best lekker doet in de club. Brendan Flowers, Only the Young 14 weken in de lijst. Zak van 27 naar 32. En ook verlies dus voor Kesha, We Are Who We Are. In de 13 weken, week zak zij van 28 naar 31. Nummer de 30 die is er voor de 5, Give A Little More. In de 15 weken, zakken zij van 23 naar nummer 30. En voordat wij even gaan kijken wat het weer gaat doen... ...deze prachtige lentedag vandaag... ...heb ik nog even één plaat voor je klaarstaan. Vorige week kwamen zij binnen op nummer 31. Zij zijn Dr. Dre, Eminem... ...en Kyla Gray. Anita Doctor gaat in de tweede week twee plaatsen omhoog... ...naar nummer 29.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 Dr. Dre, Eminem en Skylar Gray. I need a doctor. Het is maar goed dat we niet in Amerika zitten met al die regeltjes. Want dan was de plaat bijna helemaal volledig dichtgepiept door alle woorden die in deze plaat vallen. ZFM Westkust, weerbericht. Wat later dan je van mij gewend bent. Ondertussen alweer 6,5 minuut over half 4 op deze prachtige lente dag. De zon die flink schijnt. Het blijft de hele dag droog. Temperatuur die zal stijgen naar een maximaal 9 graden. Er waait een matige tot krachtige west- tot zuidwestelijke wind. Maar die wind neemt wel geleidelijk in kracht af. Vanavond in de komende nacht hebben we nog wel de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog, het meest matig windje. Dat windje komt dan uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen zijn er wel wat wolkenvelden, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. De wind die waait uit zuid tot zuidoosten, overwegen matig van kracht. De temperatuur morgen zeer zacht en aangenaam 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, weer overwegend bewolkt. Heel lokaal kan er zelfs een spettertje water naar beneden komen. En de zuidelijke wind die waait. overwegend matig. Temperatuur daalt naar 7 tot 8 graden. Zondag overeerst ook wel weer de wolking. Het eh, lijkt erop dat het tot aan de avond droog gaat blijven. Wind wij dan uit zuid tot zuidwesten. Overwegend matig van kracht. Temperatuur zondag naar een maximaal 12 graden. Zondagavond maandagnacht weer bewolking. Enige tijd regenachtig. De wind die waait uit het zuiden tot zuidoosten. En is niet meer dan uh, zwak. De temperatuur die zal gaan dalen tot een, een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Gaan we even kijken naar het verkeer op dit moment in de Randstad. Ik zie op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Knoopend 2 twee kilometer aan Roest achter elkaar staan. En op de A10 de Ring van Amsterdam, de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Osdorp en Knoopend Koenplein. Daar staat 5 kilometer achter elkaar. Tot zover. Terug naar dit. Short van Dam. En doen dat met de dame die van 34 omhoog gaat naar 27. Avril Lavine. De single What the Hell staat alweer drie weken in de lijst van Europa. En gaat dus 7 plaatsen omhoog naar 27. The way I'm fixing the blog Middag, je bent onderweg naar je vrije weekend. En waar doe je dat lekkerder dan hier bij CFM met de 40 beste hits van Europa? Iedere vrijdag, hè, tussen 3 en 5, komen ze hier voorbij. Mocht je op vrijdag nou geen tijd hebben om te luisteren, je bent nog aan het werk, je bent nog niet thuis, of wat dan ook, je krijgt van mij gewoon een herkansing. Op zaterdag doe ik het nog een keer. Dan tussen 7 en 9, komen alle 40 nog een keer voorbij. Nelly en Kelly hoor je? De nummer 25 van deze week zijn zij. Drie weken staan ze in de lijst met uh, Gone. Van 30 omhoog naar 25 doen zij het erg goed. De uh, plaat daarvoor die was van Evo Lavigne en heet What the Hell is ook goed bezig. In de derde week omhoog van uh, 34 naar 27. De plaat ertussen op 26 deed het wat minder. De Black Eyed in the Time zakt 5 plaatsen in hun 16e week alweer dat zij in de lijst staan. De volgende hit komen wij tegen op nummer 22 en is van Katy Perry en uh, haar eigen IT Kanye West... En de single heet trouwens ook ET. Drie weken lang in de lijst van Europa van 26 omhoog naar 22. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. Uh uh uh uh, we don't give a fuck. Uh oh. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get yeah, ass -a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? You're touch magnetizing. Oh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 I'm yeah. yeah. De samenwerking tussen Jessie J en B.O.B. doet het erg goed in Europa. Pricetag staat nu vier weken in de lijst en gaat omhoog van 29 naar 21. Kijken wij dus weer even achterom naar wat we dan allemaal gehad hebben in dit eerste uur van de Euro Breakdown. Maroon 5, Give a Little More, vinden we op nummer 30. 15 weken in de lijst, zakt wel eens even plaatsen. Dr. Dre, Eminem en Skylar Gray. I Need a Doctor. De Tweede week omhoog van 31 naar 29. Who's that check van Rihanna dat was de snelste daler in de 14e week Zak zij namelijk van 20 naar 28. Eva Lafine, what the hell gaat zeven ze plaats omhoog in haar derde week naar uh, 27. Black Eyes en The Times staan nu 16 weken in de lijst, zakken van 21 naar 26. Nelly en Kelly uh, Roland gone, 3 weken in de lijst van 30 omhoog naar 25. Pixelot Jason de Rulo Coming Home, 14 weken vinden we die terug in de lijst er wel en wel van 17 naar 24. Scylla Green, it's oké. Okay. Nou, dan uh, moet je het je nemen. Elf weken in de lijst, het van 19 naar 23. Katy Perry, Kanye West en E.T. Drie weken nu in de lijst van Europa. Van 26 omhoog naar 22. Jessie J, net weer net voorbij komen. Samen met B.O.B. en hun uh, prijstang, de price tag. Vier weken in de lijst van 29 omhoog naar 21. Nummer 20, die is de voor Maroon 5. Never Gonna Leave This Bed staat ondertussen alweer 7 weken lang in de lijst van Europa... ...en gaat omhoog van 22 naar nummer 20. Maar voordat ik die ga draaien ga ik je eerst zeggen dat straks om 4 uur natuurlijk weer... ...het NOS Journaal voorbij zal gaan komen. En daarna ben ik nog een uur lang bij je, gaan wij op weg naar de nummer 1 van Europa. De plaat, de hit van dit moment in Europa. En natuurlijk gaan we even kijken hoe de Nederlands top 40 eruit ziet. Daar zijn vijf nieuwe binnenkomers... En even snel een beetje kijken naar die top 10. Ja, niet echt heel veel verschuivingen. Niet, geen grote verschuivingen, laat ik het zo zeggen, maar dat hoor je allemaal. In het volgende uur van de Your Breakdown. Right Eerst voor jou dus de nummer 20: Brew 5, and never gonna leave this bed. I don't have the strength to resist or control.